June NX. en X. En dat nummer dat heette uh, Circle With Me. Welkom bij deze alternative FM. Ik dacht dat ik er wat uh, zou moeten krijgen. Ja dus. Zes minuten over acht. En ik zat hier op zondagmiddag. Twee uur samen met collega Anders Sandberg. En we waren getuigen. Van iets historisch. Ik krijg het wat met mijn bek niet uit. Maar het was wel heel erg uh, leuk. Ik weet niet of Marcus van Dam dat allemaal gezien heeft. Iets met snelle mannen. Met iets met snelle vleugels, Dat geeft hij ook vleugels. En één medewerker bij 3FM was zo handig om daar iets mee te doen. En, uh, ik ga het toch nog even gewoon draaien, gewoon omdat ik het leuk vind. Dit is de mix van Mark van der Molen. 10 jaar is hij en vanaf vandaag coureur in het hoofdteam van Red Bull, in de Formule 1. De kans om de rivalen voor te zijn, want die contract loopt nog een jaar door. Dus Mercedes en Ferrari azen al op jou.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 30-5, Raikkonen 30-2. Je voorstellen, daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt, hè. Dat wordt fout, hoor, met die pitstops. Die teller links in beeld, kan er niet even gewoon meteen 10 rondjes okay. bij. 20. je, moet Niet of Jos verstappen, Stappen heet, die zit gewoon aan deze wedstrijd te kijken. Dan heb je toch gewoon een zwart 300.000. Dan heb je de ochtels, dan heb je acht neo plekken waar je het niet verwacht had. Dan zou het dan zo snel komen... Kruid dichterbij. Overtaking is een art. Defending is een art. Moet er nog champagne op het podium zijn, dat kan dat. Want je moet 18 zijn in uh, Spanje om de uh, champagne te kunnen spelen. De druk staat nog steeds vol op de ketel. Voor de Nederlander mag te stappen. Man, dat ik dit als commentator meemaak, lult niet meer. Bieser!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 No! Yes! Unbelievable Max, unbelievable. You are a race winner, fantastic. What a great debut. Thank you very much Christian. Het was nog wel even leuk om nog even terug te stappen naar de afgelopen zondag. Terug te stappen. Ha, leuke woordgrap. <laughs> Een uh, mix van uh, 3FM-man Mark van der Molen. Ze hebben hem uh, uitgezonden bij uh, Giel. Uh, de, de, de dag dus na de overwinning. Ik geloof dat dat op maandag of dinsdag, dinsdag zelfs. Uh, want uh, tweede Pinksterdag zal uh, Giel wel geen dienst hebben gehad. Uh, druk doende om dat uh, feestje te vieren wat uh, Nederland is overkomen. Uh, eigenlijk historisch ook. Uh, de overwinning van Max Verstappen bij de Grand Prix van Spanje. En uh, blijft toch ook wel een klein beetje de, de autosportliefhebber. Dus daarom heb ik hem er maar even bij uh, gepakt. Blijft ook een, uh, een leuke mix. En het commentaar natuurlijk. Hoewel die af en toe ook als een tang op een varken uh, slaat. Maar ja, hij kraamt er ook ons in uit. Uh, dat gaf hij ook min of meer zelf toe. Tijdens de uitzendingen eromheen. Bij Jack van Gelder's pep talk. En later bij Jeroen Pauw. Zei hij van ja ik zit, ik zit dingen uit te kramen. Zegt Olaf Mol. En dan heb ik er niet eens erg in wat ik aan het uitkramen ben. Dus nou dat, dat is wel een beetje duidelijk hier en daar terug te horen. In het verslag wat in die mix is meegenomen. En het leuke is dat je dan op een gegeven moment nog terug gaat naar het circuit. Want ik had nog even om vijf uur nog het nodige te doen. En dan uh, kom je nog iemand van het circuit tegen. Edwin Sibbel. En die, uh, ja, die staat dan ook breed glunder. Ja, dan is de vraag... Merk je het gelijk al in de statistieken? Eh, want ik denk dat Zandvoort over twee weken gewoon een complete invasie staat te wachten. Met allerlei fans rondom eh, Max Verstappen. Dus dat eh, was even het begin van, van deze, deze uitzending. Uh, met, een, de, met een mix. En daarachter hoor je halfway station. En dan komen we weer terug eigenlijk naar uh, de stil waar we eigenlijk hiervoor zijn, namelijk een beetje de muziek uh, draaien. Zoals je dat uh, van ons uh, gewend bent. Niks is helemaal zeker hoor. Maar goed, uh, Halfway Station met uh, The Great Beyond. Dit is een uh, nummer uit 2014. En uh, zoals je wel zult weten... is uh, er al een album uitgebracht het afgelopen jaar. Het, uh, het album Dodo. En daar staan ook uh, weer een aantal nieuwe stukken. Of, nou ja, nieuwe stukken zijn inmiddels al uh, gerame tijd uit. Maar daar kun je dan nog het album van Halfway Station nog een keer terug horen. Dus dat uh, is het uh, verhaal. Nou, we hebben natuurlijk ook nog omdat er toch weer een klein beetje de temperatuur in de lift zit. Hebben we toch ook wel een beetje weer een zomers plaatje. Ze hebben meegedaan om uh, ja, geprobeerd te krijgen als uh, RTL Late Night Zomer. Dit. Dat is uiteindelijk niet gelukt hoor eerlijk gezegd. We zijn hier ook uh, geweest jongens. Wolfie en Nomar met Everybody Eat. I was born in a country where people play it safe. They say don't stick your head out.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 Comes around, baby. Comes around, baby. 'Cause we got nothing to lose, yet so much to give. Yeah, everybody. Drummer boy goes, bah, bah, bah, yeah. and as the sun comes down, we raise our glass up high. Go ahead and give me some other the drummer boy goes. Mother, don't Langzaam ebt die weg, Yellowgrass. Met een album wat ze in 2014 hebben uitgebracht. Uh, dat nummer wat je terug hoort heet Hit and Run. We zijn gewoon met, heel netjes met crowdfunding voor elkaar gekregen... Dat nummer wat je dus net hebt kunnen beluisteren. Daarvoor hoorde je Wolfie en Noma met Everybody. Een band uit het noorden van Limburg. Maar is wel heel erg leuk om naar te luisteren. Is Statesman en Physical heet het.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 Was dat en uh, dat nummer dat heette uh, samen uh, met Faro Are There to be Great? Ze past ook wel denk ik een beetje in het licht uh, van afgelopen zondag, denk ik eerlijk gezegd. zou zou maar kunnen. Um, vandaag is er ook nog iets uh, heel fijn en bijzonders aan de gang in uh, de, de Stairs Race Children um, release, en dat is van en May. En ja, laten we dan nog maar net uh, dat wij uh, haar muziek ook uh, veelvuldig uh, draaien. En uh, vandaag om half tien. Dat is over anderhalf uur. Dan uh, gaat dat uh, beginnen. Wat zeg ik? Anderhalf uur. dan is over een uur al. Bij Venue Eten, Drinken, Dansen, Muziek in Utrecht. Vindt dat plaats op de Varkenmarkt. Daar uh, kun je het allemaal zien en beleven. Maar tot die tijd hebben we natuurlijk ook nog haar single. Zoals we die uh, de afgelopen weken al gedraaid hebben. Prons en "Barbed Wire". is like Zien wat mijn huis zo raakt Ik kan de kracht van de wind wel voelen Maar de wind is van niets gemaakt Hoe kan iets zo onzichtbaar Mij laten wankelen Waar ik sta Mij raakt Zelfs van binnen Het maakt dat ik nu ga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 Wat niet bestaat. Ik heb de wind nooit gezien. En de laatste van dit twee blokje. Het blokje van twee moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb de wind nooit gezien. Nou, die hadden we wel gezien. Dacht ik de afgelopen week bij de kou inval. Afgelopen vrijdag geloof ik. Toen draaide de wind. En die wind hebben we wel gezien. Want er waren mensen die vroegen mij... Zeg, heb je het niet uh, ongelooflijk warm? En uh, een uur later uh, dacht ik, siso uh, Een goed en koud windje van zee. En de rest uh, liep allemaal uh, te hufteren uh, uit het Zandvoersmuseum... bij het overgevormde uh, glas. Ja, dat krijg je als je niet goed het weerbericht uh, in de gaten houdt. Het toon van mil die had het erover. Ook bij ons geweest inmiddels, maar uh, dat terzijde. Elena May hoorde je daarvoor met Aprons en Barkwire. En dat had uh, te maken met haar... Um, uh, Stairs Raise Children release. En als voorproefje had uh, die uh, single uh, daar uh, onderdeel van uitgemaakt. Uh, Stairs Raise Children, dat is een, uh, een tweede EP. Want vorig jaar uh, verscheen Sheep for Fiber. En dat uh, verscheen in november van het afgelopen jaar. En nu dus weer een EP. En dat betekent dat het uh, een drieluik album is. En de, dit is dan... Uh, EP'tje nummer twee. En dan komt er dus nog een derde ook aan. Nou, vanavond uh, voor de mensen die uh, ergens op het internet zitten te luisteren... naar dit uh, programma en in de buurt van Utrecht zitten om half tien... dan uh, kun je daar gewoon uh, genieten van deze uh, release van uh, de EP. mee gaat daar spelen. En ik ga er toch vanuit dat zij ook A Prons en Barwire daar ook uh, gaat spelen. Dus dat uh, ga je in ieder geval uh, zeker horen. Weer terug naar Haarlem, want uh, ja, we hebben toch ook uh, muziek uit de, de buurt. En straks in het tweede uur, ja, geloof het of niet, een beetje een oud gediende. Maar hij, heeft, hij maakt deel uit van een coverband, of sterker nog, uh, hij is een coverband. Maar ze hebben wel geteld één eigen nummer en die ga je straks uh, hier horen. Dus dat, uh, dat, dat belooft wat en welke dat is. Hij komt uit Zandvoort, ja... Maar het is niet René van Kolm. En het is ook niet uh, Danny van het Lo. Nee. En ook niet Marlene Scherps. Wie dan wel? Ik uh, zou blijven luisteren als ik jou ja was. Want dan krijg je het antwoord op die vraag. Lekker pesten noemen we dat. Uh, Teasen. Zoals dat uh, in Engels fuck Jargon heet. Maar eerst, zoals gezegd uh, uit Haarlem. Lisa en de Lumberjacks. En Hurricane. <middels> dan zou er nog iets moeten komen. En dan was ik het wel even kwijt. Ja, uh, nou, dan uh, gaan we gewoon uh, vrolijk verder... met uh, wat onorthodoxe maatregelen. Hoewel, onorthodox, dat komt zo direct. Maar uh, we hebben nog, uh, nog iets uh, liggen en te verhafstukken. Dat is Electropop uit Hoofddorp. Uh, dit is uh, niet uh, de bedoeling. Dit is, was inderdaad uh, een, uh, een, een, een leuk nummer. Maar dat is uh, van... Een dame die we uh, nog in de planning hebben staan. Dat, uh, dat zijn dus. Uh, de, de, de, de, de, als je ook even niet oplet hè, met, met nummers die je achter elkaar eigenlijk af moet uh, spelen. dan heb je ineens een, een vet probleem. Ja. Krijg je ervan als je niet op zit te letten, He? Jaap Koper... Ja, dan, uh, dan zit je dus uh, met je gedachten ergens anders. Kijk, nou moet het uh, als het goed is uh, goedkomen. Ik zei dus, Electropop uit Hoofddorp. En dan kom je uit bij dit. En uh, er zit ook een, een vrotte eenvoudig clipje bij. Maar het is wel heel eff effectief, zo heb ik het omschreven. next Our shape met Coming Home. And now I know all is dark without sight i took it all from you did i make you vergelijkbaar dus met Max Verstappen, want ja, zij is uh, jong en talentvol, zou ik bijna willen zeggen. Uh, daarvoor Tessa Filier met In The Dark. En dat uh, bracht de tijd op, uh, nou, vijf minuten voor negen. Uh, we hebben er nog eentje en die, die komt van One Clueless Friend uit Monnikerdam. En dit is Twisted tot aan negen uur. It seems to me that we broke up pledge say goodbye.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 From a shameful night A useless wreck His body's tight He plants a seed Into a fruitful soil